De parlementsverkiezingen in Iran zijn met een overweldigende meerderheid gewonnen door aanhangers van geestelijke leider Ghamenei. Ze hebben zo'n driekwart van de parlementszetels veroverd. De uitslag is een pijnlijke nederlaag voor president Ahmadinejad. De verkiezingen werden gezien als een krachtmeting tussen hem en Ghamenei. De Iraanse oppositie heeft de verkiezingen geboycott omdat er geen vertrouwen was in een eerlijk verloop van de stembusgang. De A58 is bij Oorschot afgesloten omdat de weg bezaaid ligt met aardappelen. Een vrachtwagen in de richting Eindhoven is daar gekanteld. De aardappelen zijn zo verspreid dat de weg in de richting Tilburg ook gedeeltelijk dicht is. Er staan files. De A58 gaat waarschijnlijk pas aan het eind van de avond weer helemaal open. In de Eredivisie is Ajax opgeklommen naar de derde plaats. De Amsterdammers wonnen thuis met 4-1 van de Rode J.C. Ebicilio maakte drie doelpunten. Bij rust was het nog 1-0 voor Roda. Feyenoord won thuis met 1-0 van Groningen. Utrecht NEC bleef 0-0. Eerder vandaag won Vitesse met 2-0 van de Graafschap. De topper PSV FC Twente is nog bezig. Het weer vanavond en vannacht kans op regen. Het koelt af na een graad of 5. Morgen bewolkt en af en toe regen. Temperatuur rond 7 graden. Dit was het NOM.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 Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht staat tussen het Malieveld en Voorburg twee kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en op de A20 naar Hoek van Holland tussen Spaanse polder en het knooppunt Ketelplein bij Schiedam drie kilometer. Bij het Ketelplein is de weg richting Hoek van Holland afgesloten. Ook hier is een ongeluk gebeurd.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 Twee uur entertainment View, straks popster Henry, wat is er gebeurd op Showbiz nieuwsgebied? En zometeen, meteen alle campagne liedjes van Obama zijn nu te zien in een handig overzicht op Spotify. Heb je hebt het al gehoord? Obama is ook, heeft het ook gezongen. Tijdens een bij de zijn persconferentie hij zong namelijk een nummer van L Green. Nou ja, laat er meer erover. Helaas vorig jaar, mei, overleden. Jill Scott Heron. Samen met Brian Jackson, The En In uh, 1981 heeft hij een uh, tournee gedaan met Stevie Wonder. En weet je wie die verving? Papa Marley. Goed liedje zegt The Battle. Jill Scott Heron bij uh, Entertainment for You. Hey, Obama. Ik ben benieuwd.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 Maar ook uh, bijvoorbeeld Ray La Montagne.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 Spend my life with you. Let me say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 Door Henry.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 Mooi dag is zeker weten. Ja. En hoe is je in Zandvoort? Ja, in Zandvoort. Uh, ik, ik moet zeggen dat het meeste sneeuw Dat is al uh, wel weg. Morgen gaat het ook weer ja. dooien Er dus zal het nog minder worden. Een paar ijsbaantjes in het dorp. Maar, ja, ja, ja, maar op de zee maar... kan je nog niet schaatsen hoor. Nee, nee, nee, nee dat geloof ik <laughs> ook niet. Nee, dat zal helemaal niet meer zijn, denk ik, hè? Ja. We denk je weinig ijs ligt op de kant, toch wel? Er ligt. Ja, dat nog wel. Toch wel? Ja. Oh, Oké. Okay. Goed.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 ja, die is weer thuisgekomen omdat ze ruzie heeft uh, met, met de man. Oh? Dus die hebben een groot hoogslopende ruzie. En uh, ja, Renny Huisman zelf zegt ook, wat een kleine ruzie. Hij zegt hier van, we leven in een, een nachtmerrie die geen enkele één geval Ja. Ja, ja. wordt uh, meermalen bedreigd en gekleineerd. Maar uh, ja, zegt op een moment ook van, ja, ik had uh, inderdaad Renny toch die ellende willen besparen. Maar ze kon het inderdaad uiteindelijk niet meer uithouden. En Glit, uh, die drinkt al veel. En uh, als hij weer gedronken heeft, is hij agressief. Okay. En, uh,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 Maar ja, goed, zegt ze, de man van op Friesenfeest, zegt ze, die, die heeft zich ontoppen als een tyran. Oké. Okay. Nou goed, ik, ik kan me natuurlijk niet overoordelen wat er precies gebeurd is. Ja, dit, dit is dan, als het zover gaat, dat de ruzie uit de aard en uh, dit soort dingen, daar zijn we beter wegwezen natuurlijk. Hè? Ja, tuurlijk, logisch. Dus, nou, het lopen zit in huis, dan zit er natuurlijk wel mee. Maar uh, ja, goed, uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel leuk dat je dochter weer thuis hebt. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat je, je weer een privacy kwijt bent natuurlijk. hè? Ja.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 <laughs> maar die gaat trouwen Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En hoeven ze in ieder geval De, de, de, de scooter die me de, niet meer uh, Op een gegeven bij me gaat laten staan Dan kunnen ze samen op de scooter gaan natuurlijk Ja heel slim Ja, ja. ja en ze, de moor die zegt van ik wil trouwen Een gouden trouwjurk, maar goed zijn paarden en een baby <laughs> Een baby? Ja ook dat toch? Zo dat moet je goed nagaan goed. wat er dan uitkomt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 Ja, in het programma daar gaat, uh, van eh, vanavond die gaat op uh, afleveringen, acht, acht uh, wordt het uitgezonden, op de op, op, op, op, oplichters en malafide bedrijven en internetfraudeurs En uh, zoals we die langs bij overheidsinstellingen en grote ondernemingen, die burgers proberen af te groeien. Dus uh, okay. ja, daar komt er een heel spannend uh, programma ja, ja, op. Ja, spannende televisie, ik ben benieuwd. Ja, zeker weten. Ja goed, en dan, uh, ja, André Reu, die is weer uit balans, hè. Is dat uh, zo? Ja, die heeft een virusinfectie opgelopen, waardoor die uh, ja, in het uh, lastig van zijn hyperviezen en ze niet kan houden. En hij, ja, hij kan niks, bij niks aan doen dan een bed blijven liggen. Zo. Ja, goed, dat heb je wel eens met virusinfecties. Dat Komt... uh, kan inderdaad op je hypofyse werken. Doe je je evenwicht op een gegeven niet kunnen houden. En dan, dan moet je gaan liggen, hè. Komt dat, denk je, omdat hij te hard werkt? Uh, nou, ik weet niet of dat het met elkaar te maken heeft. Maar ja, een virusinfectie, dat is natuurlijk iets anders dan hard werken. Maar uh, misschien, misschien heeft het ook met, met elkaar te maken. Is Dat best kunnen. Ja. Huh? Goed, ja, en dan hebben we natuurlijk onze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 dat, dat ze zich uitstekend vermaakt, sorry, niet in New York, in Los Angeles, dat ze zich uitstekend vermaakt heeft met de twee mooiste mensen uit Nederland. Ja, en dat waren, dat waren dus DJ Afrojack en die man dus Nery Cabo. En uh, ja, dat heeft meteen DJ Afrojack en gelijk uh, een, uh, ja, aan deze week een einde gemaakt. Alle geruchten dat hij een relatie heeft met Per Swift. Hij zegt van, ja, we zijn eigenlijk alleen maar goede, hele goede vrienden. Uh, ze mag me graag. We uh, vinden het leuk om naar uh, Londen te trappen en te feesten. Ja, ik denk het ook. Dat we gezelliger zou zijn met ja, het publiek. Ja. En uh, ja, of het nu wel dat wat wachten in de toekomst, we zullen afwachten. We zullen het zien, zeker. dat is ermee voor de volgende keer? Ja, ik ben benieuwd. Ik hou het op die dikke deel op de gaten, voor He jullie. Heel goed.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 Fade away And while that everlasting world